9 uur. Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In bijna de hele Randstad wordt het late cafébezoek beperkt. Om middernacht gaan de lampen aan en de muziek uit. Er mag dan niemand meer naar binnen. Een uur later moet de zaak leeg zijn in feestzalen gaat het maximum aantal bezoekers omlaag van 100 tot 50. Het kabinet wil zo het stijgende aantal coronabesmettingen tegengaan, melden Haagse bronnen. Het besluit is genomen na overleg met de zes veiligheidsregio's waar het om gaat. amsterdam amsterdam Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden. De zoektocht in een waterplas bij Liesel in Oost-Brabant heeft niets opgeleverd. Anderhalve week lang werd er gezocht naar twee vrienden die al 46 jaar worden vermist. De politie was op zoek naar een auto, maar vond vanmiddag alleen een metalen balk. Er zijn geen aanknopingspunten meer voor verder onderzoek. Daarmee is voor de politie het onderzoek definitief afgerond. Duitsland gaat synagoges en andere Joodse instituten beter beveiligen. De regering steekt daar 22 miljoen euro in. Het besluit komt na de mislukte aanslag vorig jaar in Halle. Een Duitse neonatie wilde destijds zwaar bewapend een synagoge binnendringen om een aanslag te plegen. Toen het niet lukte om binnen te komen vermoorde hij een voorbijganger en een medewerker van een deunerzaak. Minister van Binnenlandse Zaken Seehofer zegt dat de Joodse gemeenschap kan rekenen op bescherming door de Duitse overheid. De politie heeft vanmiddag bij Rijswijk een fietster van de A4 gehaald... die bellend over de vluchtstrook reed. Ze kregen een boete voor fietsen op de snelweg. Hoe ze daar terecht was gekomen is niet duidelijk. De ploegbaas van Jumbo-Visma, Marijn Zeeman, is uit de Tour de France gezet. Hij heeft gisteren bij een fietsencontrole een UCI-lid beledigd. Zeeman kreeg ook een boete van ruim 2000 euro. Jumbo-Visma is de ploeg van gele truidrager Primos Roglic. Het weer... Vanavond en vannacht blijft het helder met minima tussen de 6 en 10 graden. Morgen opnieuw zonnig, het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Als Evi en Lars bij het spoor spelen... moet Stan stil gaan staan. Mag met zijn trein het station niet in? Missen Els en Omar hun aansluiting naar Schiphol...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 Yeah. Dan maar even af te kondigen. Ghost Echo Black Era.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 I know we will never play the same game Somebody one day, they said, but that's not true I've done the research, there is no way That we all want. get what we want Come on, oh, Freddy, waiting home, so friendly There will be no real love Come on, buddy, ready, need a hug from Freddy. I want you to know that once I've drowned I'll shout And the reasons are the same, same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 What's cold The chamber will light up the noises at the tone Imagine a room filled with laughter with Songs made of joy and friends.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 Dat was hem dus helemaal. Jagar was dat. Er <coughs> werd even nog gegucht, maar dat doe ik dan ook nog. Um, want Miranda. Ja, Wat het is, is tijd voor. Elsa Birgitta Bekman. Ja, en. Volgens mij uh, hangt hij aan de telefoon. Is ze er al bij? Ja, ze is er al bij. Oh, hoi Elsa. Ho. Ja, ja, ja. Hoi. <laughs> hoi. <laughs> Hoe gaat het met jou?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 Uh, you are a man, ja. not a sandwich. Ja, ja, ja. ja. Dat, dat wel is wel ja, dus, het verschil. Dus toch zit er een hele leuke, leuke kant aan het uh, verhaal. Ja, ik ja, ik, ik, ik. een liefdesliedje. Ja, oh, dat, vind ik, dat vind ik heel leuk. Ja. Ik dacht, je hebt de liefde verklaard aan een sandwich... maar het blijkt dus uh, gewoon uh, het, het, het, de vergelijking van... nou ja, je, het is niet zomaar dat je iemand intwisselt... het is uh, gewoon een mens van vlees en bloed. Dat is het eigenlijk. precies. verschil, Ja. ja. ja. ja. ja. Schoon, ja.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 Nou, uh, Ja, dat nummer. Dan gaan we die draaien. Dankjewel, Elsa. Jee. Ja, jullie bedankt. <laughs> hey, fijne avond ja. nog. Ja, jij ook. Dankjewel. Doei doeg. Doeg. Got me some horses to ride on. And you would if I would, but you never would So I chase down your posies, your pansies and my osies. Slow. En waar hebben we naar geluisterd? Uh, nou ja, Elstens aanbeveling, Tori Amos. En uh, daarnet hoorde je Labashida, Ja. Uh, Art Punk Band uit Amsterdam. Hadden laatst ook een LP-presentatie in Cinetol. Hebben we bijgewoond. Hm. Toevallig uh, Buk, wat we eerder draaiden op de avond. Uh, volgens mij zijn hij heel goed bevriend. Want ze spelen vaker samen. En die stonden ook in hun voorprogramma ja. tijdens die show. Ja, dit, dit is al een band die uh, wat langere tijd uh, bezig is. Ja, die zijn wel lekker uh, ja, hun dingen doen. Maar ik vind het zo mooi dat uh, Saskia, de voetvrouw uh, van Washida, mm. uh, dat zij ook gewoon haar viool gewoon toevoegt in, in zoiets hard of zo. Het geeft een soort van... Uh, ik, vind, ik vind zelf viool altijd een heel instru interessant instrument... omdat het zo lekker snijdend klinkt. Maar tegelijkertijd is het ook een soort van subtiele... Ja... Uh,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 Daar heb jij ooit nog iets mee, Demi. Want uh, die heeft in de P60 ook onder de... de NH-pop uh, op sleeptouwen. Daar heeft hij. Ah, okay. Ja, die hint ik, ik heb ik hier gegeven. Hint. Ja, ik heb hem nog geïnterviewd Je hebt hem Jacob, zelfs nog geïnterviewd, ja, ja. Jacob D. Edward. Hele sympathieke guy. Ja, uh, het nummer Romance. Daar sluiten we mee af ja. en volgende maand zijn we er weer. Ja. Ja, en iedereen zeker. met suggesties, mail vooral naar 3412 Noordholland at gmail.com. Helemaal goed. Tot de volgende keer. Dag. Doei doei. Doei Doe Folly finds a man who flirts with a fool. A bluebird should fly low. So the ship without a sail Could sail to sea again And the wind will surely sing with him It seems that you have grown tired of the sea of all recurring things all the young birds flying in and flying out